Tien uur geopboot met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama heeft geen ontmoeting met Nelson Mandela... tijdens zijn bezoek aan Zuid-Afrika. Dat maakte het Witte Huis bekend. Wel brengt Obama een privébezoek aan de familie van Mandela. Een woordvoerder zegt dat ervoor gekozen is om niet naar het ziekenhuis in Pretoria te gaan... om de rust van Mandela niet te verstoren. Obama kwam gisteren aan in Zuid-Afrika op zijn Afrikaanse rondreis. Hij heeft onder andere een ontmoeting met president Zuma. Een deel van het centrum van Zoetermeer is vanmorgen tijdelijk afgezet geweest na de vondst van een verdacht pakketje. Vanmorgen vroeg ging de politie naar het winkelgebied na een melding over een harde knal. Bij een van de winkels trof de politie een verdacht pakketje aan. Dat wordt in het poldergebied buiten de stad tot ontploffing gebracht. Het is onbekend wat er in het pakket zit en wie het heeft achtergelaten. Het centrum van Zoetermeer is inmiddels door de politie weer vrijgegeven. Bij de TT in Assen zijn sinds gisteravond 24 arrestaties verricht. Een van de verdachten sloeg een agent tegen het hoofd. Die raakte daarbij licht gewond. De meeste mensen die zijn opgepakt waren betrokken bij vechtpartijen en opstootjes. Bij een steekpartij raakten twee mensen gewond. Toch spreekt de politie van een rustige nacht. Er kwamen afgelopen nacht zo'n 50.000 mensen naar Assen voor de TT-nacht. Dat zijn er ruim 15.000 minder dan vorig jaar. Volgens de organisatie komt dat door het slechte, slechte weer. In Stadskanaal is het Best Western Hotel vannacht ontruimd... vanwege rookontwikkeling in het gebouw. 65 gasten en personeelsleden zijn in een sporthal in de buurt opgevangen... zegt de brandweer in Groningen. De rook was afkomstig van een brand in een restaurant naast het hotel. Een deel van de rook drong door tot in het hotel. De brand was snel onder controle, maar de gasten van het hotel kunnen vanwege de rookschade niet terug. Ze mochten hun spullen ophalen en zijn elders ondergebracht. Bij de brand is niemand gewond geraakt. Het weer op veel plaatsen nog bewolkt, maar vanuit het westen opklaringen en steeds meer zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen eerst bewolkt met motregen, in de middag zonnige periode, dan wordt het 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal en Verkeersinformatie vielen door bezoekers aan de TT in Assen. Op de A28 vanuit Hogeveen naar Assen. Tussen Westerbork en Assen-Zuid, 5 kilometer. En uit de bergen kwam de echo. De meeslepende nieuwe roman van Galet Hosseini. Schrijver van de bestsellers De Vliegeraar en Duizend Schitterende Zonnen. Het ideale vakantieboek, nu overal verkrijgbaar. Wie ondersteunt mijn vader thuis? SeniorService.nl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 Het is Radio 1. Tros Nieuws Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Het is bijna vijf minuten over tien. Welkom terug bij de Nieuws En over een half uur horen we hem uitgebreid aan het woord. onderblom. wat heb je meegebracht? Goedemorgen Peter en Mieke. Ja, ik heb... Vier boeken meegenomen, drie uh, dunnetjes. Dat zegt, zoals we weten, niets over de kwaliteit, louter iets over de kwantiteit. En over je leeslust. Uh, ja, ja, precies. <laughs> ja. <laughs> nou, Peter, ik ben toch ook heel braaf. is een pagina zo. Nee, verslinder. Dit, dit is geen nee, aardige opmerking. Nee, dat ontmerking. is niet zo heel aardig. Nee. Jij weet wel hoe een boek eruit ziet? Uh, voor en achterkant, <laughs> ja. Ja. Okay, ja. Maarten van Roosendaal, Om te Janken Zo Mooi. Daar wil ik wat over zeggen zometeen. Uh, de nieuwe uh, verhalenbundel van Manon Uphoff. De zoetheid van geweld. Een memoir van Stefan Sanders. Die getiteld is Iets meer dan een seizoen. Dat gaat over zijn vriendschap met Aniel Ramdas. En last but not least. 1500 pagina's Peter. Ja. Zal ik het even ophouden? Ja. <laughs> Webcamers kunnen het zien. Ja. Ik we alleen maar weten wat het weegt. Ja, dat zal toch wel een kilootje of uh, mieke. Okay. anderhalf. Ja, meer dan een kilo, denk het ik. Het betreft hier ja. de twee gebonden delen... met ah, okay. correspondentie ik, ik, ik. van Louis Couperes... van zijn allereerste krabbeltje tot zijn overlijdensbericht. En jij overlijdensbericht. hebt het van kaf tot kaf gelezen. Ja, natuurlijk, Peter. Okay, dat doe je het je toch wel. altijd? Absoluut. Tot zometeen. Tot zometeen. Dank je wel, onder. Goed, dat en meer dus straks. Ter kwart voor elf bezoeken we een opera van Wagner... en wel op een bijzondere plek. Zometeen Stanley Bremer over de eerste manga-tentoonstelling... buiten Japan... En wel in ons eigen land dus. En nu eerst Rosita Steenbeek. En die heeft het over Fellini. Morgen opent namelijk in het Amsterdamse filminstituut AI een grote tentoonstelling over die Italiaanse naoorlogse filmmaker Federico Fellini. Deze expositie met als titel Fellini the Exhibition laat de bezoeker aan de hand van groot geprojecteerde filmfragmenten, foto's, archiefstukken, brieven en affiches kennis maken met en inzicht krijgen in het universum van Fellini. Het toont de bronnen van zijn verbeelding en laat zien hoe hij in zijn films en daarbuiten een mythisch beeld van zichzelf en van het Italiaanse leven schiep. over Fellini dus en die tentoonstelling gaan we het praten met schrijfster Rosita Stemmeke. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je hebt al rondgelopen op die tentoonstelling. Ja. En geweldig. Je ja? wordt ondergedompeld in zijn wereld en het was net alsof ik op zijn set was, want het was twee dagen geleden en nog in volle opbouw. Ja, al al die uh, Fellini beelden die komen van alle kanten op je af of in de vorm van foto's of bewegend beeld. Dat is heel mooi gedaan. Het is een, een, een magische wereld waar je induikt. En ik vind het ook prachtig dat het uh, zich afspeelt in AI. Ik dacht bij mezelf... Feline, die hield helemaal niet van musea, want het is statisch. Maar AI dat had hij een soort ruimteschip gevonden. En ik stelde me zo voor dat Mastroianni, zijn alter ego... daar geland was aan de oevers van het ei in een ruimteschip... waarin hij de wereld van Fellini, het extreme Italië, heeft meegenomen. Je bent er zelf ook te zien. Tenminste, in een getekende gedaante. Ja, er zijn een paar tekeningen die Fellini voor mij gemaakt heeft. Ja. En die hangen daar? Uh, uh, ja, die, die liggen daar uitgestald. Op een servet, en dat, dat laat heel Ja, dat laat heel mooi zien hoe hij werkte als we aan tafel zaten. Want in Italië zit je natuurlijk heel erg veel aan tafel. En ik vertelde hem iets dat hem raakte. Dan pakte hij onmiddellijk zijn pen uit zijn jaszak en pakte een servet. En daar ving hij dat verhaal mee in een beeld. En vertel, geef, geef eens een voorbeeld. Wat, wat tekende hij dan? Uh, hij tekende bijvoorbeeld uh, zichzelf geknield voor een hele grote uh, Rosita. En hij zei, uh, als je naar mij kijkt, dan doe je vaak één oog dicht om mij beter te zien. En nou, dat heeft hij heel erg uitvergroot. Uh, je ziet heel duidelijk dat hij een karikaturist was. En achter de geknielde Federico staat Alberto Moravia, de schrijver... Met een knuppel om hem een klap op zijn kop te verkopen. Oh. En, en waarom maakte hij dan zo'n tekening? En als hij die gemaakt had, waarom liet hij die, die aan je zien? Wat nou, wilde hij? Hij maakte dat gewoon voor mijn ogen. Dat was zijn manier van denken. Hij dacht in beelden. En hij zei ook, ja, uit die beelden ontstaat een film... Kijk, dat was een beetje een dramatische situatie. Hij heeft ook allerlei dromen van mij ge getekend. Hij zei, ik droom zelf niet meer, doe jij dat maar. En toen vertelde ik hem weer aan tafel... ik droomde dat ik jou tegenkwam in een onderwaterkasteel. Hup, hij pakt een servet en een pen. En hij tekent zichzelf liggend en mij die hem daar tegenkomt. En uh, ik zei, een karikaturist, zoals hij ooit begonnen. En een humorist... Met uh, altijd dat mannelijk geslachtendeel als een soort boa-constrictor. Dat heeft hij dan zo getekend. En een visje dat daar naar kijkt met een vraagtekentje boven zijn hoofd. Had oh, maar maar dacht altijd een ik... seksuele connotatie? Uh, niet altijd, maar vaak wel. Maar op een humoristische manier. Maar, niet altijd. jij dacht wel, ik neem die vet mee naar huis. Nou, een <laughs> paar. Ik heb een enorme spijt dat ik ze niet allemaal heb meegenomen. Ja, uh... ja, tientallen. Oh. Tientallen en ook een keer op een tafelkleed. Heel groot, maar ik dacht ja, ik kan moeilijk de tafelkleed meenemen. Ja, want jullie hebben elkaar ooit ontmoet toen jij naar Rome ging. En uh, toen dacht je, we gaan uh, bij de film ons uh, geluk beproeven. Hè? Dan ben je jong en dan, dan, dan ga je dat soort dingen doen. Dat lukte toen om hem te leren kennen. Je hebt toen even een heel klein rolletje in de film gespeeld, maar later is het zich meer als een soort vriendschap al gaan ontwikkelen, toch? Uh, ja, het was natuurlijk geweldig om hem mee te maken op de set. En een paar jaar later toen vroeg Vrij Nederland mij of ik André Jossi wilde interviewen. En dat zei ik tegen mijn vriend Alberto Moravia... die ook politieke commentaren schreef, behalve romans. Hij zei, oh, het is een politicus, die zegt niks. Je moet Fellini interviewen. En ik zei, daar heb ik geen zin in, want Fellini haat interviews. En de volgende ochtend ging de telefoon om acht uur. En een vrouwenstem vroeg mij of die met... Uh, of zij, met signorina Rosita sprak. En ik zei ja. En toen zakte zijn stem een octaaf En hij zei, ik ben Fellini en ik heb gehoord dat u mij wilt interviewen. Ja. Dus Moravia had hem gebeld. En later begreep ik dus ook dat hij altijd de telefoon opnam... als zijn secretaresse. Pronto, zei hij dan. En, uh, en uh, ik, zal, ik zal hem even zoeken. En dan legde hij de, de telefoon op schoot. En hief zijn ogen ten hemel en zuchtte. En dan nam hij aan. Maar wist hij nog dat je destijds in die film had gespeeld? Ja, toen zei hij tegen mij... als u de onderwerpen film, politiek en sport buiten beschouwing laat... dan kunnen wij een spontaan babbeltje maken. Waar moet je het dan nog wel over hebben? Ik realiseerde mij, het enige bij deze man is spontaniteit. Dus zo ging ik naar hem toe. En hij herkende mij, hij zei meteen... Ah, ci conosciamo. En eerst daagde hij mij uit. Toen zei hij, verzin een mooie vraag... Signorina Steenbeek. En ik werd daar juist een beetje baldadig van. En toen zei ik... Ik heb een hele mooie foto van u gezien in Nederlandse Klederdracht. En toen zei hij, als boer. Ik zei, u was erg overtuigend. Echt uit de klei getrokken. Nou, en zo zo van, ging zo dat... voor een damplaatje. Ja. Ja, ja, ja, op klompen. Hm. En nou ja, zo ging dat even door. En toen zei hij, zo moet je me behandelen. Spot maar met me. Ik ben Federico. Stel alle vragen die je wilt. Ook de meest schaamteloze. Nou, en toen vroeg ik gewoon, hoe ziet je leven er nu uit, nu je niet filmt? En toen zei hij, het ziet er helemaal niet uit. Want ik kan niet leven als ik niet film. Ik, uh, ik heb geen talent voor de dagelijksheid. Ik ga niet naar de bioscoop, ik ga niet naar het theater. Ik hou niet van, van etentjes en recepties. Want dan heb ik altijd de neiging om het decor, om de kleren... om de make-up van de mensen te veranderen. En toen zei hij, het enige... Dat mij altijd weer boeit, dat mij altijd weer op dezelfde manier raakt, is de ontmoeting met een vrouw. Tja. Goed, de, de, de, de, de La Dolce Vita. Maar dat was natuurlijk een spel. Ja. En dat heb ik meegespeeld. Goed, de La Dolce Vita, dat is natuurlijk een film die ook een grote rol speelt. Ik begrijp zelfs dat de beroemde Anita Ekberg... Uh, aanschuift, hè? Ja. Vanavond En ze ook aan. Opent. Een, aan, aan, aan ja. ja. En hoe oud is die on ondertussen? Ik geloof 82. Ja. Hoe Zou die er nu uitzien? Dat zullen we zo meteen wel zien op ja. de televisie en in de kranten. Ja, maar dat is natuurlijk wel een stunt dat ze haar, ja, dat ze hier haar dat naartoe icoon. hebben gehaald. Hey. fellini icoon Ja, je zei net even: als ik niet film, ziet mijn leven er niet uit. Ik begreep dat Fellini op het eind van zijn carrière ook reclame Moest hij dat doen of, of wilde hij dat? Trouwens, doen? Trouwens, het leven zag er best uit hoor. Uh, ja, maar ja. dat zei hij zelf. Oh, ja, maar in de praktijk het waren allerlei leuke uitstapjes die hij maakte met vrienden en wandelen langs de zee. Uh, nee, hij kreeg geen film uh, meer gefinancierd. Ah. Hij is een keer uitgenodigd door Berlusconi. Dat was in de periode dat we met elkaar omgingen. Uh, hij zei, ik ga een weekend weg. Want hij wil misschien baron van Münchhausen financieren. En hij kwam terug en hij zei... nooit van zijn leven met deze ordinaire vent. Dus hij wilde niet koet-koet... tot elke prijs films maken. Mm -hmm. Want hij werd ook uitgenodigd door de Russen en door de Amerikanen. Maar hij zei, ik, uh, ik begrijp niks als ik in het buitenland ben... Mm. Ik heb geen referentiekader. Op en, de, ja? ja, en uh, dus dat was heel moeilijk. Uh, toen heeft hij wel dat aanbod van de Banca di Roma geaccepteerd en drie reclamespots gemaakt. En ook daarvan maakt hij iets hoogst persoonlijks, namelijk drie dromen. En die heeft hij verbeeld. En dan aan het eind zit de hoofdpersoon van die reclamespot bij de psychiater, gespeeld door Fernando Rij. En die legt de droom uit en die zegt dan. Ik kan u helpen met uw nachtelijke problemen. Maar voor uw financiële problemen moet u zijn. De banco di Europa. Ja. Zeg maar was hij dan inderdaad zo moeilijk te financieren? Dat waren, het waren toch grote successen in de films? Ja, maar maar misschien koste, nou alleen in Italië? Ze, ze, nee, op zich wel over de hele wereld. Maar ze kostte ontzettend veel geld. Omdat hij eh, niet een strak scenario had. En omdat hij het, het uh, creatieve proces ook heel erg belangrijk vond. Dus oh. hij schoot ontzettend veel meer materiaal dan hij uiteindelijk gebruikte. Dus er werd ook amper winst gemaakt? Of, of niet eigenlijk? Niet veel, denk ik. Oh. Nee, Misschien wel in die, ja, die eerste glorietijden. Daar heeft hij ook nog wel eens over, over gemopperd. Van mijn producenten zijn er rijk van geworden en ik niet. Oh. Daar was hij ook niet mee bezig. Hij was niet bezig met roem en rijkdom. Maar uh, hij wilde alleen maar films maken. Ja. Hij kreeg wel die aanbiedingen uit de Verenigde Staten ja. enzovoort. Maar dat was echt onbespreekbaar? Nou, hij is daar uiteindelijk een paar weken geweest. En hij zei, iedereen werd mij ter beschikking gesteld. De geweldigste gidsen, geweldigste plekken. En op een bepaald moment heb ik mij opgesloten in mijn hotelkamer. En ging ik de hele dag met vrienden in Rome bellen. Ik voelde oh. mij totaal vervreemd. Ik kan, ik kan me daar wel iets bij voorstellen eigenlijk. ja. Ja, en hij, hij sprak wilde... ook slecht Engels. Nou, dat ging best. Dat ging best. Hij wilde gewoon over zijn eigen uh, leefwereld en zijn eigen geschiedenis en ja, zijn eigen complexe trauma's en dromen uh, filmen. Dat dromaboek ligt ook op die tentoonstelling, hè? Ja. Dat, dat, dat, ik zag daar eventjes op televisie zag ik daar even iets van. Dat, dat, uh, dat, dat, dat, dat ziet er echt fantastisch uit. Ja, dat he? is ook geweldig. Ja. Ja, ja. ja, in de begin jaren zestig maakte hij kennis met. Uh, Psychoanalyse van Jung. En dat heeft hij vaak herhaald. Het heeft een verpletterende indruk op mij gemaakt. En vanaf dat moment ging hij zijn dromen tekenen. En hij schreef er dan ook een beetje tekst bij. Dat heeft hij mij uh, getoond in zijn werkruimte. En het is spectaculair. spectaculair. En is het ook zo dat dat leidt tot beter begrip van die films? Of, of, nou, toen of, zijn zijn films uh, ook veel droomachtiger geworden. Het, het heeft heel erg duidelijk effect gehad op zijn manier van filmen. Toen heeft hij eh, fantasieën, dromen eh, daarin opgenomen. Hij gaat soms gewoon geleidelijk over van de werkelijkheid van vandaag... naar de werkelijkheid van de nacht. En dat zie je bijvoorbeeld heel duidelijk in 8,5. Meesterwerk, na nou, het zijn... Allemaal natuurlijk schitterende films. Ja, want de, de, dat boek kan je daar ook in bladeren of niet? Ja, dat kan je in bladeren. Oh? Oh. Ja, nou, dat is een facsimile. Dat is niet okay, het origineel. Nee. Maar ik geloof ik wel dat er al... originele tekeningen hangen. Ja. 8,5 eh, en half, de meeste werken, ja, al die meeste werken die draaien nu weer. Hè, ja, dat, dat is natuurlijk ook geweldig dat die allemaal te zien zijn. Ja. En ook op die tentoonstelling zie je voortdurend bewegende beelden. Dus en, fragmenten uit de films. Heb je nog een persoonlijke favoriet? Uh, nou, ik vind achter een half een hele rijke film. Dus het is. Uh... Ja. ja, en daarin zie je ook heel duidelijk dat het eigenlijk ja, dat het over hem gaat. En zij, ze hebben mij heel vaak gevraagd: uh, wat bedoel je allemaal met achter een De meest diepzinnige dingen erin gezien. Hij zei: Het is gewoon het verhaal van een man uh, in een crisis... En die zijn hart uitstort bij anderen. Over zijn angsten, zijn dromen, zijn twijfels, zijn problemen met vrouwen. En dat doet hij zo openhartig... dat die ander ook zin krijgt om zijn hart uit te storten. En wie weet gebeurt dat ook na het zien van die tentoonstelling. Ja. Dat mensen zich uh, openen. Dat zei hij ook. Hij zei, zodra je gaat filmen, gaat het over jezelf. En dat mensen in Amerika en Rusland erdoor geraakt worden... dat komt misschien doordat het meest persoonlijke... ook het meest universele is. Dankjewel, Rosita Steenbeek. Het is dus allemaal naar aanleiding van de tentoonstelling Fellini, die exhibition. Nou, u kunt daar nog de hele zomer naartoe, tot en met 29 september, uh, te zien in het Amsterdamse Film Instituut AI. Als u meer wilt weten, dan kunt u terecht op onze site nieuwshow.nl. Voor het eerst in de geschiedenis van het Japanse striptekenen gaan beroemde manga-meesters met hun werk de landsgrenzen over. En ons land. Die heeft de primeur. Deze week opent het Rotterdamse Wereldmuseum de deuren... voor de tentoonstelling The World of Manga. En waarom nou juist ons deze eer te beurt viel... gaan we bespreken met Stanley Bremer. Directeur van het Wereldmuseum, goedemorgen. Goedemorgen. Ze zegt het maar. Deze de ze het... zo moeilijk, die Japanners? Helemaal niet. Nee. Nee, in tegendeel. Dus, zijn ze zijn zeer enthousiast. Ja. Wa, waarom was het dan toch bijzonder... dat voor het eerst dit soort tentoonstellingen... In Nederland te zien is. Ja, daar is toch nooit iemand eerder op het idee gekomen om daar een grote over te maken. Oh, het, wo en, het wordt niet zo serieus genomen, is dat uh, het? Ja, het is een nieuwe vorm van kunst. Het is al niet nieuw. Het, het komt uit de twaalfde eeuw, de ja. Kamakura-periode, zoals het heet. Alleen toen heette het net geen manga. Maar daar is het op gebaseerd. En het heeft een ontwikkeling doorgemaakt. En uh, men associeert het altijd met striptekeningen, maar je hebt ook de mega manga, de machines. Uh, van die enorme robots en, en die computergames... die er heel erg nauw aan verbonden zijn. Verbonden zijn. En wij hadden hiervoor de tentoonstelling Samurai. En wij merkten opeens dat er op die tentoonstelling Samurai... heel veel jonge mensen kwamen, de nieuwe generatie. En heel veel gamers. En toen dacht ik, van, dit moeten we vasthouden. Want zoals je waarschijnlijk wel weet... iedere museumdirecteur is bezig om jongeren naar het museum te gaan. Hij zal wel moeten. Ja, maar het lukt niet. Oh. En dat probleem is, omdat je er veel te veel over gaat nadenken... dan gaan we met z'n allen als... 50, 60 jaar om de tafel zitten. En dan gaan we denken, wat zullen we nou eens doen voor jongeren? Dat doet me altijd denken aan mijn vader... die dan iets leuks voor ons ging bedenken. En dat vonden we dan nooit En dan zeg je toch weer even te kamperen. Dus wij maakten die samurai En ineens zagen we dat gebeuren. En hoe kwam dat dan, dat die jongen die uitgerekend... op die samurai afkwamen? Die samurai natuurlijk wel weer verwant was aan die game-industrie. En aan het manga. En dat appelleerde aan hun voorstellingsvermogen. Capcom, dat is nu een belangrijke sponsor van deze toons. had een... Uh, had een presentatie van een nieuwe computergame bij ons in het museum gedaan. En toen kwamen de jongeren naar de afloop naar die Samurai-tentoonstelling. En die begonnen ineens allemaal naar elkaar te tweeteren. Of te tweeten, moet je zeggen. En die zeiden, ik ga nooit vrijwillig naar een museum, maar dit is vet. Hmm. En nou ja, dan ineens gaat dat komen. Dat is het leuke van die social media. Je hoeft er niks aan te doen. En in één keer dan, dan, dan is het druk. Nou, toen heb ik, heb ik gezegd, jongens, kunnen wij binnen zes maanden een manga-tentoonstelling maken? Maar en dan, dan bel je een nummer in Tokio? Nee, nee, nee. Dan houden, dan, wij hebben een klein team van negen mensen... die, die de inmiddels produceren. En, en dan gaan we met z'n allen aan de tafel zitten... Dan gaan we kijken hoe we dat gaan doen. En dan gaan we bellen inderdaad naar, naar Japan. En dan gaan we maar, als verzamelaars bellen. Nou, en dan gaan we denken over het concept. En wat we eigenlijk willen, iedere keer... is een brug vanuit het verleden bouwen naar het nu. Omdat je dan ook de bezoeker... een beetje besef meegeeft. Waar komt het dan? Nou eigenlijk vandaan? En een verhaal kan vertellen. Exact. Maar, nou, dat hebben we gedaan. En... Uh, we hebben wat privéverzamelaars in Nederland gevonden die grote Japan collecties hebben. Uh, we hebben zit uh, daar ook veel manga tussen? Ja, nou, ja, nou. veel manga niet. Maar, maar daar zitten dus die oude Kamakura-beelden en zo tussen uit de twaalfde eeuw. Want dat moet u misschien even uitleggen. Want als je, als je daar binnenkomt op die tentoonstelling, dat is echt uh, verpletterend. Dan, ja. in, je, je gaat niet meteen manga zien, maar je begint echt in de 8e nou, in, in de de, eeuw. De, de meester van de hel, die, ja. die opent de tentoonstelling, die zit op, een, op zijn troon met zijn staf in de hand en beoordeelt... de meester van de hel beoordeelt het goed en kwaad. Dan ga je binnen, dus dan loop je als het ware langs die meester van de hel... dan zie je twee uh, tempelwachters toch, die je strak aankijken... en beslissen of jij binnen mag of niet. En dan hoor je een hartslag en dan, en dan hoor, je, hoor je allerlei geluiden... en dan zie je dan drie beelden... Uit de 12e eeuw. En daarachter hebben we dan heel groot geprojecteerd, beelden uit uh, Street Fighter. En Een wat, hele bekende game. En wat uh, je dan ziet, mensen, dat vond ik echt enorm opvallend. Dan zie je dus dat die, die street fighter, die, die bekende game, dat die kende ik dus helemaal niet. Maar dat die gelijkenis is echt uh, heel erg opvallend. Dat, dat je denkt van hé, hey, die lijken echt precies op elkaar. Die zie je dat... in het detail van. Ja. Dat dat, dus uit. we zeggen die, dat het lijkt alsof die, die, die manga figuur dus ja, uh, rechtstreeks afstamt van, uh, van dat e eeuwse beeld. Nou ja, dat is ook eigenlijk zo. Het ja. is daarop gebaseerd. Ze hebben er heel erg naar gekeken. En het leuke, is dan als je bij gisteren, ja. daar komen jonge mensen binnen. En die kennen al die, die figuren uit Street Fighter, die kennen ze. Maar die namen zijn ook daar weer van afgeleid. Dus het is voor hen ineens een openbaring dat ze dan zien... Hè? Een bekende. 1100, zeggen ze dan. Weet ja. je wel. En dat, dat is wat we willen. Dat is wat we leuk vinden. Hier heb je dan een kleine shot van de tentoonstelling. Van de ja. ja, maar, dit... en, dan nou ja. Op, en dan op een gegeven moment... dan kom je binnen in een zaal en daar staan... beelden. Tajiri, zegt die naam jullie iets? Japanse kunstenaar? Oh, je krijgt eerst op de God van de Donder oh, en de nou Bliksem. Ja, goed, okay. dan, en dan krijg je de God van de Donder en de Bliksem. En dan kijk je naar rechts... en dan zie je de hele grote... Uh, Ronin, dus de, de samurai-achtige beelden van Tajiri. Een kunstenaar die hier in Nederland gewoond heeft, maar ja. wel Japansachtig. Ja. En dan krijg je zijn machines die hij gemaakt heeft, en dan krijg je die machines, die combineren we dan weer met die robots. En dan, en dan, nou ja, dan, dan krijg je Amakore, uh, uh, stukken uit die film zie je dan. En dan ga je naar boven, en dan in één keer hoor je zoete muziek, en dan is het roze, en dan heb ja. je de, de, manga. de manga. En dat ja. gaat dan helemaal door. En dan eindigen we uh, met fragmenten uit de film Wolf Children... waarvan de regisseur ook... Uh... Ook aanwezig. Filmen, in de want ja. Wat ja. <laughs> manga heel interessant gevonden hebben. Hè? De strip was een uh, grote bron van inspiratie. Ja. Ja. Ma ja. Want manga is eigenlijk bij de meeste mensen, als ze er, er al iets van weten, eigenlijk synoniem met bladerende uh, Japanners die in de metro zitten. Uh, die naar typjes krijgen met erg te grote hoofden. Ja. Met nog grotere ogen. Ja. En hele kleine lijfjes. Ja, die zie je dus ook. Hoor. Ja. Die, die, die, die behoeften worden wel bevredigd. Maar we, <laughs> moeten eerst, we gaan eerst even geschiedenis ja. doen. Altijd ons En dan. Ja, nou ja. Het leuke is dan, we, we, dat, dat hoor je dan ook als je met Japaners spreekt, weet je wel. Zullen we dan, uh, we hebben dan sushi's die we dan eten op de openingsavond en zo. Ja, zullen we dan in uh, uh, dit laten brengen door mensen, mooi, nee, nee, nee. Korte rokjes, lange benen en blauwe ogen. Kijk. Weet je wel? Dat is wat zij niet <tie> hebben. Ja. Grote blauwe ogen. Dat is natuurlijk grappig. Ja. En dat, dat zie je dan ook in die manga. Het interessante van manga is ook weer, van die tekeningen die allemaal zo zoet en zo lief en zo vriendelijk lijken, daar zit een hele. Uh, schurende ondertoon achter. Maar het kan ook heel expliciet zijn, ja, toch? Ja, ja, ja, ja. En het is eigenlijk een soort van protest, als je het goed ziet. Ja? ja je ziet daar, protest je tegen? Nou, protest tegen de welvaart, tegen de ontwikkeling van de maatschappij... tegen het ontevreden zijn. Je ziet bijvoorbeeld heel veel uh, kinderen of meisjes in een omgeving... Waar, waar ze alles hebben, maar toch een soort van trieste... Blik. Uh, doelloze blik in hun ogen hebben. En dat, dat kunnen ze fantastisch goed. Maar je hebt dus in, in, in, het is heel belangrijk in Japan. Je hebt dus al die stripboeks. Maar je hebt dus ook te, uh, kunstenaars die echt ja, kunstwerken maken. Ja. Manga kunstwerken. Ja, ik zie het echt als een hele nieuwe vorm van kunst. Die, die op ons af gaat komen nu. Ik bedoel, manga bestaat al heel lang. Maar, maar nu, het krijgt nu een andere vorm. Het krijgt een, en dat komt dus ook door die, door die computergames. En, en waar het dan een rol in gaat spelen. En je had jaren geleden de graffiti kunst die het eens kwam. En ja, dit, dit komt nu ook ineens. En, nou ja. Toen dachten wij, als museum moeten we daar een platform voor. voor... En je hebt in Japan echt hele beroemde manga-tekenaars. Ja, oh ja. ja, ja, ja, ja. Terwijl er tegelijkertijd, ik geloof, 500.000 titels per jaar verschijnen ja, of zoiets. Ja, zeker, ja, ja. Nou ja, zo'n film als, als uh, Wolf Children, dat is een, een kaskraker in Japan. Terwijl het toch gewoon een beetje Disney-achtig overkwam. Op ja, mij. maar ook daar zit nog iedere keer ja. die andere boodschap in. Iedere keer zit daar die die kritische en, en maatschappijkritische ondertoon in. En dat maakt het interessant om naar te kijken. Een ander verhaal over manga is dat uh, eigenlijk het, het uh, oog voor de details... Uh, in de tekeningen, dat die er eigenlijk niet is... omdat de, ze vooral bedoeld zijn dus voor die strips... die in een razend tempo gelezen worden. Japaners schijnen twee keer zo snel te kunnen lezen... dit soort dingen dan wij. Dat je dus helemaal de tijd niet hebt om naar de achtergronden... of de boompjes of de huisjes of zo te kijken. Dus dat die ook voor het gemak ook helemaal niet gemaakt worden. Nee, maar die hebben wij nu wel. We hebben nu, we hebben nu echt de manga art, zeg maar. We hebben echt tekeningen, computertekeningen... die gemaakt zijn met verschrikkelijk veel details erin. Met hele diepe doorzichten. Dus, dus je ziet iemand zitten op een veranda en je kijkt heel ver erin. zeg maar, in Er zijn dus heel veel details erin. En het is ongelooflijk interessant, ongelooflijk knap. Want ze zijn allemaal op computers getekend. Want het gekke was, dan, dan, dan zijn wij we weer ineens heel ouderwets. Dan bellen wij en zeggen we... hoe regelen we transport en de verzekering? Hm. Nee, nee, ze sturen gewoon data over... en we moeten het zelf printen. Dat is natuurlijk wel nieuw. Ja. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dat is wel geweldig. Ja, ja natuurlijk. En dat maakt ze ja, dat het dat... dat is realisie kan helemaal niet... niet. En dat maakt het tatoonstelling ineens ook betaalbaar, weet je. Want je pakt data, komt bij ons binnen. We hebben wel twee hele goede nieuwe printers moeten kopen. Want je moet natuurlijk wel goede kwaliteit printen. Ja. En dan printen wij dat. En wat voor en verkopen jaar? jullie het dan ook? Nee, we hebben dat nu geprint. Ja. En wij verkopen het ook. Maar er, ja. er staan, hangen er geen originele? Dat zijn originele. Ja, ja, or, origineel bestaat in dit geval. Nee, nee. Kijk, de data die je overgestuurd krijgt, dat is origineel. Maar dat is ongrijpbaar. Want dat is nee, data. maar iemand die ooit die tekening gemaakt heeft, dat, dat is een origineel. Ja, maar dat is, dat is een ongelofelijk werk. Ja. Want er zit een gelaagdheid in en al die dieptes. En dat is knap. We Ach. hebben nu ook, zo, we hebben ook een manga kunstenaar die tekent dan, die, bij ons in het museum, om eens te laten zien hoe, hoe dat nou zit. Nou, dat is ongelooflijk. Allemaal lagen, lager, lager. Nou, die data die wordt verzameld. En dat is het origineel. Dat is een schimverschijning in feite. Maar je kan het niet veranderen natuurlijk. Ja. En dat krijg je over en dat printje dan. Maar zo'n beeld is wel origineel. Daar heb je ja. geen, daar heb je geen uh, uh, facsimile of, of zo neergezet. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. <laughs> En ik denk dat dat toch wel uh, ook uh, indrukwekkend is. Want je voelt gewoon dat zo'n beeld heel oud is. Ja, ja dat voel je. Ja. Dat, dat, dat, kan je dat... Niet, dat kan je niet namaken. Nee, maar dat is sowieso... Met, met, met kunst uit die tijd. Dat is zo knap en zo ongelooflijk goed. Dat, dat wordt nooit meer beter. Dat het is, dat doel is, van zo'n tentoonstelling is natuurlijk ook een beetje om in ieder geval aan de jeugd waar u het over heeft, uit te leggen waar Pokémon vandaan komt en, ja, ja. en wat het verschil is. Precies, dat is wel de bedoeling. Want die kennen ze allemaal. Ja, ja exact. Dus wij pakken ze daar wat ze kennen en we brengen ja. ze terug naar iets wat ze nog niet kennen en waar ze dan toch bewondering in hebben. Goed beperken. bedacht hoor. Kijk, weet je wat het is? We hebben de tentoonstelling gemaakt. Hè? 125 werk. 125 de beste stukken uit onze collectie... waarvan de kenners echt flauw vallen voor de stoepers en het zien. En er komt nauwelijks bezoek. Alleen de kenners komen. En, ja, en dat zijn er dan twintigduizend of zo. Weet je dus wij dachten, dat gaat niet goed. We moeten wat doen. Uh, je kan zeggen, het volkundig museum... Dat, daar moet je helemaal niet meer over na willen denken. We hadden ook echt een serieus probleem, hè? We hadden een serieus ja. probleem. Dus toen dachten we, we gaan het anders aanpakken. Nou, en toen zijn we een uh, aantal jaren met China gaan praten. Hebben we de toonsteen gemaakt, viel paas... En dat ging over moderne Chinese kunstenaars. Iets van 40 Chinese kunstenaars. En dat was een enorm feest en een spektakel en, en veel bezoekers. En dat willen we eigenlijk niet meer loslaten. Aan de andere kant willen we nog wel onze oude collectie gebruiken. Nou, en nu brengen we dat op die manier prachtig bij elkaar. En, en nou ja dan, dan, dan zie je onze Tibet-tempel. Tibet is eigenlijk ook China dan, moet ik nu even zeggen. En die past dan weer heel erg goed in de uitgangspunt en de gedachtenwereld... van de contemporaine Chinese kunstenaars. Mm. En dat is heel erg leuk om te doen. En, en, nou en ja. dat is overleven, want uh, nog, is niet overleven. Zo, nog niet zo lang geleden... was dat echt uiterst discutabel, hè, of u door zou gaan. Ja, nou, nee, dat is bij ons niet zo... Ja, kijk... Wij hebben acht jaar geleden hebben wij echt een, een move gemaakt. En, en we hebben daar jaren over gedaan. Uh, we hebben nu een restaurant geopend in ons museum. Een goed restaurant. Wij zijn 16 punten gormio, als je dat wat zegt als sterrenniveau. Dat zit iedere dag twee keer vol, lunch en diner. Uh, we hebben onze balza, want oorspronkelijk is ons uh, museum het jachtslot van Prins Hendrik de Zeevaarder. Onze balza, alles hebben we totaal teruggerestaureerd zoals het was... En wij verhuren die. En we hebben daar parties. En oh. ja, daar verdienen we een paar miljoen per jaar oh. mee. Daarmee financieren we die tentoonstellingen. Ja. ja, en, en dan... En dan er was en dan, gisteren nog een bruiloft. Ja, gisteren was er nog ja. een bruiloft. Ja. Ja. Dus hier gisteren was de opening, gisteren was er een bruiloft. Ja, het gaat maar door. En wij zijn er ontzettend gelukkig mee. Dan krijg je heel veel kritiek. Want, ja. Ja, zijn wij nou nog wel een museum Precies, of niet? Nou ja, dat, nou. Kijk, de puristen, die de, vinden het allemaal de, weer niks nee, natuurlijk. Maar, en ook omdat we een collectie wellen. ging verkopen. Nou ja, ja. Okay. De kijk, de andere discussie. heel even mag, het is discussie. zo, dat... Je hebt een museum en een museum is kwetsbaar. Want dat kunnen we financieel niet meer in de lucht houden. De, de, de overheden hebben geen geld meer. Dus wat doen wij nu? Wij bouwen allerlei dingen om dat museum heen. Die geld verdienen. En dat geld storten we in onze museumkast. Fiscaal aftrekbaar ook nog. Nou, hallo. U heeft het goed uitgelegd. <laughs> Hartelijk dank en gefeliciteerd Dankjewel. met je tentoonstelling. Dankjewel. We spraken dus met Stanley Bremer, directeur van het Wereldmuseum. En het ging over de nieuwe tentoonstelling. Gaat u daar vooral kijken. World of Manga. Meer informatie bij ons op de website www.newshow.nl En voelde de horst aan dat toch lonken harken op me staan op Het nieuwe riet drinkt gulzig water uit de smalle vaart. Kan het frisser dan het fris is, wilpser dan het bulbste. Hartig ik God dank, dus nog een keer, een jonge lente waard? Dit is zo mooi is op de janken zo mooi, mooi, oh, oh, oh. op de janken zo mooi en zie de dieren zijn ook pronken met een stamparen als koralen een varen rolt haar blaren als een leguanetocht en zie de veulens dat toch wankelen en de vogels u zult ze misschien afvragen waarom we dit draaien. Ik weet het eigenlijk ook niet. Vertel het maar, onderblom. Ja, we luisterden net even naar Maarten van Roosendaal. een van de mooiste stemmen van Nederland. En waarom laat ik dit horen? Uit twee redenen. De eerste reden is uh, dat er een boekje is uitgekomen... onder de titel Om te Janken, zo mooi. Daarin staan teksten van Van Roosendaal. En die, uh, zijn dan, uh, die worden gecombineerd met teksten van anderen die op zijn liedteksten... Combineren. En waarom gebeurt dit weer? Um, Maarten van Roosendaal kreeg in het begin van dit jaar verschrikkelijk nieuws. Namelijk, hij is ongeneeslijk ziek, ja. heeft kanker, heeft niet lang meer te leven. En um, daarom is dat boekje heel snel gemaakt. En ik wilde daar aandacht voor vragen. Omdat je ook um, ja, in de, uh, onder liedschrijvers uh, eigenlijk geweldige dichters hebt. Die teksten van, van Roosendaal die zijn dus gewoon hartstikke goed. En dat zie je ook als zogenaamde echte dichters er dan mee gaan combineren. Die, die gedichten zijn niet per se... Mooier. En het is ook uh, ja, persoonlijk... ik vind het, ik vind het uh, uh, heel treurig dat hem dit lot heeft getroffen. Ja. Want ik vind echt een geweldige stem. En het is ook iemand, ik heb hem een aantal keren mogen ontmoeten... die vol overtuiging op het randje heeft geleefd. Ik heb een keer een interview met hem, uh, uh, met hem gedaan. En, en voor deze uitzending las ik dat nog terug. En daar zegt hij bijvoorbeeld... het is blijkbaar nog steeds belangrijk om scheid te hebben aan alles... dingen te doen die eigenlijk niet kunnen... Ik weet ook wel dat het niet slim is om drie pakjes sigaretten per dag te roken. Het is niet slim. Je weet dat het verkeerd afloopt. En toch doe je het. Dat is toch geinig? Kom maar op, magerijn. Die brutaliteit heb ik nodig. Nou ja, het is... Ja, ja, dit is dan wel... Want heftig, hij heeft toch longkanker gekregen? Het is heftig, ja. hè? Ja, het is echt... Uh, maar hij wist het en hij heeft... Ik vind dat, ik vind dat eigenlijk vind ik dat fantastisch. Ik, ik weet niet of ik dat zelf zou kunnen opbrengen, maar... Gewoon doorgaan. Dus dat is het leven. En de toon van zijn eigen inleiding bij, die, bij dit boekje ja. is dan ook in het geheel niet lang. sterker nog, de eis was: er mag niet over mij geschreven worden. Alleen maar over die teksten. En uh, nou ja, daar, nogmaals, daar, daarbij bewijst hij vooral dat zijn eigen teksten goed, goed overeind blijven. Al blijft het het meest fantastische om zijn stem erbij te laten horen. Dus daarom ben ja. ik blij dat jullie dat even wilden draaien. mooi, hoor. Ja, geweldig. Absoluut. Ook. Ja, dat brulzingen van ja. hem. Dat is, hè, dat is gewoon de bril van de Lage Landen. De laatste bijdrage in dit um, bundeltje om te janken zo mooi... is geschreven Kijk. door, uh, alsjeblieft, Mieke... is Kijk. geschreven door Manon Uphoff. Dat, dat verhaaltje heet Geesten... En ik zat nieuwe, uh, het nieuwe boek van Manon Uphoff te lezen... De zoetheid van geweld. En ik dacht, hey, ik ken dit toch. Nou, Dat is, dat is daaruit afkomstig een, een klein fragment. En ik weet dat Uphoff en Van Roosendaal een keer hebben samengewerkt... Uh, op een avond waar dichters en, uh, en, en, en zangers hebben samengewerkt. Huub van der Lubbe en Gerrit Kommerijk, kan ik me herinneren. Ilja en Ellen ten Dan. Het was een, was een fantastische avond. En die twee hebben elkaar daar ook leren kennen. En ik denk dat wat ze... Uh, uh, wat ze beide hebben is een, een zekere filijne uh, uh, ja, pen uh, uh, gepaard aan, aan uh, humor. En uh, de nieuwe bundel van Manon Uphoff heet niet voor niets de zoetheid van geweld. Haar verhalen komen eigenlijk uit de wereld van Mario Prats. Hè? Romantic agony, de, de zwarte romantiek waarin, uh, waarin je kan laten zien dat de, de aantrekkingskracht van het gruwelijke, de schoonheid van het verschrikkelijke, uh, heel, heel aantrekkelijk kan zijn. Dat uh, het bundeltje dat begint met een verhaal dat naar de hele zoete titel Verkloot luistert. En daarin uh, opent ze eigenlijk de bron van haar verhalen. En daar wil ik heel graag een heel klein stukje uit voorlezen. Vandaag is het de eerste september en in de weerwar van gebeurtenissen... die onze wereld raken als hagelstenen, heeft in mijn familie, onze familie... waarin ik nummer 11 ben, degene die schrijft, degene die praat tegen de buitenwereld... het volgende incident plaatsgevonden dat, om verklaard te worden... en volledig te worden begrepen, een roman of novelle nodig zou hebben. Geen verhaal, maar de vraag is, wie zou hem lezen, die roman? En wat zijn de kansen dat het als verhaal schittert en uitblinkt. Dus meer dan een schrijven over de eerste keer dat mijn verhalen werden gepubliceerd... is dit een onderzoek naar de elementen die steken en jeuken... die gebruikt worden om een wereld te scheppen. En naar de elementen die steken en jeuken en waar je niets aan hebt. Steken en jeuken, dat is volgens mij een hele goede uh, typering van wat zij doet. Die verhalen die, die lees je af en toe ja, met een zevere huiver in je ruggenmerk. Het zijn situaties die, die tamelijk verschrikkelijk zijn. De relationele uh, verwantschap tussen de mensen is meestal heel lastig. En soms he, sluipt daar ook iets uh, sadistisch in. Hè. De verhalen van Uphoff die, die, die spelen net als het werk van Dessade en, en W.F. Hermans... in een sadistisch uh, universum. Viesum. En ook daar slaat die titel weer op, hè. de zoetheid van geweld. Ik kan me herinneren dat in de eerste roman van Uphoff Gemis een meisje voorkomt wat een relatie aanknoopt met een jongen... en zij kerft dan met een stuk glas iets in zijn rug. En daar ga je dus inderdaad... Ik zie jou, Mieke, heel ja. vrolijk van kijken. Dat is iets gruwelijks. Maar de manier waarop ze dat uh, beschrijft... heeft het ook iets uh, betoverends. Nou ja, en dat hebben al die uh, verhalen van haar... Um, die zijn uh, samengebracht in de, deze nieuwe bundel... De Zoetheid uh, van Geweld. Eigenlijk is het... Het thema van de boeken die ik vandaag heb gelezen, verwantschap. Hè? Dus de verwantschap tussen Maarten van Roosendaal en die andere uh, dichters en schrijvers. De verwantschap tussen de personages, met name familieleden uit die hele grote familie... waar Manon Uphoff uit voorkomt en waar de mensen elkaar de verschrikkelijkste dingen aandoen. Of in ieder geval bijna hulpeloos moeten toekijken hoe het leven zich voortsleept. Uh, verwantschap is ook het thema van... Uh, de Memoire die Stefan Sanders heeft geschreven... onder de titel Iets meer dan een seizoen. Um, een, een, een klein boekje dat hij, uh, dat hij onlangs publiceert. En dat gaat over zijn vriendschap met, um, met uh, Anil Ramdas. En Anil Ramdas is een schrijver die um, op 16 uh, februari 2012... zelfmoord pleegde op zijn eigen uh, verjaardag. Iemand die werd gezien, of misschien... Ja, en dan dus ook eeuwig wordt gezien als een, als een groot literair talent... die uh, de stem van de allochtone schrijver uh, zou moeten vertegenwoordigen. Ik ben er altijd een beetje huiverig over om uh, iemand te typeren... op basis van zijn achtergrond, maar dat was nou juist wat, wat Ramdas... waar Ramdas zich heel erg op liet voorstaan. En die vriendschap is daar ook op gebaseerd, want het aardige is... Uh, Stefan Sanders beschrijft de eerste keer... dat die twee heren, die de mensen thuis misschien wel kennen... nog van het, het programma Het Blauwe Licht... Uh, uh, op tv, wat ging over televisie. Ja. Hè? Dus twee donkere jonge jongens die straalden van de... Uh, ja, in die tijd nog levenslust leek mij. Uh, maar Zelf ook bewust, arrogantie ja. ook. Ja. Hè? Uh, ja, ijdelheid, uh, vind ik ook. Het speelt ook allemaal een rol in die, in die memoir. In ieder geval, de, de, de, de jonge... Uh, Aniel Ramdas die meldt zich bij Stefan Sanders... die dan al bij de Groene Amsterdammer werkt. En uh, ze spreken af in een café. En uh, Ramdas roept dan uit... maar jij bent ook bruin. Ja. He? Het gaat dus over twee bruine vrienden met name. Terwijl voor Stefan Sanders, die is geadopteerd... en opgegroeid in de provincie... Twente. Die, he, in Twente, ja, ja in Twente... Die, die bruinheid, zal ik maar dan zeggen, eigenlijk nauwelijks een rol speelde. Dat, maar daar heeft uh, uh, zijn vriend hem dan uh, uh, ja, echt heel. dat heeft hij me ingepeperd, als het ware. dat dat ook tot inzet uh, van hun beide carrière zou moeten worden. En ze zijn dus iets meer dan een seizoen dik 25 jaar uh, uh, met elkaar opgetrokken. En we hebben uh, hemelbestormende plannen gemaakt. En dat is een beetje het. De treurige van, van deze memoire, um, uh, Allebei die carrières, uh, ik wil niet zeggen dat ze in de middelmaat zijn blijven steken, integendeel zelfs. Het maar... lijkt mij dat ze allebei succes hebben gehad, maar ze hebben dat gevoel wel gehad dat ze niet hebben bereikt wat ze eigenlijk wilden met die vriendschap, met name... Ramdas niet. Wil je iets zeggen? Nou ja, dat is de Stefan in dit boekje... want ik heb het toevallig het ook gelezen. net gelezen. Ja. En dat hij <coughs> wel zegt dat bij Aniel Ramdas... die angst voor de middelmaat een grote rol heeft gespeeld. Ja, dat, is, dat heeft hem in de greep gehouden. En het heeft hem ook, ik denk... zo presenteert Sanders dat. En, en waarom zou ik dat uh, wantrouwen? Ik denk dat hij daar wel gelijk in heeft. Uh, de, de betrekkelijk bescheiden en terughoudende... Uh, ontvangst op de laatste roman die Ramdas heeft. Badal. Badal. Ja. Heeft gepubliceerd, die best redelijk besproken is, maar die niet werd gezien als, laten we zeggen, hier is de nieuwe nauwpoil uh, opgestaan. He, we hebben nu een, een god in de letteren erbij. Als je dat leven van, van Ramdas leest door de ogen van Sanders, dan kan je toch niet aan onttrekken dat we hier ook met een heel getroubleerde, niet eens licht narcistische persoonlijkheid te maken hadden. Dat kan natuurlijk tot groot succes leiden. He. We hebben genoeg ijdele schrijvers in de literatuur en die, je moet ook overtuigd zijn om iets te durven opschrijven maar en uit te brengen. dat vente die toch ook wel dat uit? Dat vente die ook uit, alleen hij heeft dat heel uh, letterlijk genomen. Hij heeft zich ook gezien, ik denk dat hij zich ook wel een beetje... heeft willen poneren Als bijna als uh, politiek slachtoffer. En dat is wat het, uh, het boekje van Sanders tegelijk interessant... en ook een beetje lastig maakt. Sanders is een tijd lang uh, gastschrijver in Almere geweest. En die tijd, hè, de opkomst van de PVV in Almere. De politieke verharding van het klimaat. die, die weeft hij die door dat boek heen. En hij maakt Almere eigenlijk tot een soort icoon van burgerlijkheid. Hè, waar de PVV heerst. En het ironische van het geval wil nu. dat Ramdas met al zijn praatjes over de. Hè, over de socia socialistische opgang. zou ik gaan zeggen over de gelijkheid. dat hij eigenlijk ook in zijn hart een grote. Burgerman was. Hij was ook de leider van een clan, van een Hindoe clan, die die ja, keurig in een doorzonwoning overeind moest ja, want hij, maar hij wilde ook gewoon in zo'n keurige doorzonwoning dat wilde hij, dat moest wonen. Zijn, hij wilde dat voor zijn, voor zijn uh, familie. Uh, ja, en dat wordt dan weer gezet doen. tegenover de vrijgevochten homoseksuele levensstijl van Sanders. Ja, want dat is, en, en dan kunnen we misschien de bespreking van dit ja. beëindigen. Uh, eindigen, uh, uh, daar, daar heb ik een citaatje bij. Uh, de, het is natuurlijk vreselijk als je, als je je vriend verliest, maar als je het gevoel hebt dat je daar een zekere rol in hebt gespeeld, die vriendschap is... Um, ja, niet doodgebloed, maar toch veel een stuk lastiger geworden... naarmate de tijd vorderde. En het is zelfs zo dat Sander zich ook wel schuldig voelt... over uh, um, de dingen die hij, zijn vriend, heeft aangeraden om te doen. En daar gaat dit over. Alles beter dan dat ene huis waar je, waarvan je droomt. Het huis met Ikea en carport en driezitter en porseleinenhond en zolders. Alles beter dan het volkomen geordende bestaan. Jij kan heel goed zonder, jij wel. Dit is de, de raad die Sanders aan zijn vriend geeft. Vertrek uit Almere. Neem afscheid van Almere nu het nog kan. Dat is de eerste vijf à tien jaar van onze vriendschap... de grote gift geweest van mij aan Aniel. Hij heeft het geschenk dankbaar aanvaard, meteen uitgepakt... en is ermee aan de haal gegaan. Het bleek giftig. Natuurlijk ben ik niet schuldig aan de moord van Aniel. Aniel heeft die gepleegd, niet ik. Maar ik had hem kunnen weerhouden. Ik had hem kunnen verleiden tot leven. Het was me gelukt als ik meer moeite had gedaan. Noem het... Megaloman, megalomaan, maar het was me gelukt. Met meer aandacht, meer steun, meer liefde. Tot slot. Ja. <coughs> Je hebt daar niet zoveel tijd meer voor. Maar... Nee, nou dat doe ik het heel snel. Ja. Het, uh, het is het dikste boek van, van alles. Ik heb het van kaf tot kaf gelezen omdat Peter anders oh, boos wordt. Onwaarschijnlijk He? Peter, Peter ja, 1300 is... pagina's. Ja, ongelofelijk. Het betreft hier dan in Vogelvlucht de uh, dikke delen... waarin de correspondentie van Louis Couperes zat. En je zou zeggen, dat ja, dit, is, dit, is, dit is eigenlijk het levenswerk van de heer H.T.M. van Vliet. Die heeft jaren, decennia lang uh, gespeurd naar briefjes van Coupeers om die samen te brengen in deze twee dikke delen. Dat is hem gelukt, met dien verstand dat er ontzettend veel verloren is gegaan... van die correspondentie, dat er veel is wat wij niet weten. Wat is nou vooral opvallend aan, aan die correspondentie? En je kan het als een voordeel, als, als een nadeel uh, uitleggen... Uh, dat die correspondentie buitengewoon zakelijk is bijna uh, zonder emoties. Dus degene die verlangen naar de reisimpressies van couperus... of de Indische sfeer van de stille kracht... die vinden die hierin nauwelijks terug. Want het levendeel beslaat zakelijke correspondentie... met zijn uitgever, zelfs met zijn bankier... die, uh, die Van Vliet heeft, heeft achterhaald. En met mensen, het gaat alles maar over... Uh, nieuwe boeken en hoeveel die daarvoor betaald moet krijgen. En dat staat mij eigenlijk wel fantastisch. Ik vind, ik vind dat zelf eigenlijk wel geweldig. Maar grappig. Als ZZP'er. Louis Coupiers ja. was dat ook. Ja. Hè, die moest ook gewoon... Want je verwacht natuurlijk in... inderdaad dat het alleen maar over Is... Indië gaat. Ja, zet. en dat er... Kijk, hartstochten. Ja. Brieven, denk je altijd. We kijken onder de steen nog, mee. Dat, dat was de enige hè? reden dat het uitgegeven werd. Nou Na. ja, misschien uh, voor de uitgever, ja. maar voor die van Vliet uh, uh, kennelijk niet. Kijk, in de biografie van Bastet worden allerlei dingen aangegeven. Geraakt. Die heeft heel erg moeten raden, juist vanwege het feit dat er geen brieven uh, bestonden, of nauwelijks. Ja. Bijvoorbeeld de homoseksualiteit van Koperes is altijd ja. heel erg onbet. Nou, daar vind je dus niets in terug. Je, sterker, je vindt heel erg hoe belangrijk zijn vrouw is geweest bij het overeind houden van, van de, de, firma. de financiële van de, van de firma Koperes en Co. He, want hij, hij kwam uit een gegoede familie hij ja. leefde boven zijn stand. Maar um, uh, ja, hij kon dat eigenlijk niet betalen. En dat is natuurlijk leuk, want dat gebeurt nu nog steeds. Adrie van der Heijden noemt dat bankroet als goudmijn. Couperus betelt en zeurt en plengt tranen om geld. En altijd maar dat verrotte geld. En dan geeft het enorm. Met de andere hand geeft hij het uit. Ja. In Nies, in pensions, op weg door Japan. Maakt allemaal niet uit. Want als hij geen geld heeft, wat moet hij dan doen? Dan moet hij schrijven, dan moet hij inleveren. En dan moet hij zijn vuile ton afmaken. En daar heeft hij helemaal een zin in. Ah, ja, ja. ja, jawel. Maar ja. dat drijft hem dus aan. Maar, dus goed. Die, die, die, het, is, uh, het is, drijft hem tot wanhoop geldgebrek, uh, en toch, tegelijk ja. is het een drijfveer. En dat zie je wel heel mooi in dat... Uh, in en die, het in is brieven, dus toch was. heel leuk om te lezen? Ik vond van wel, ik, ik vond van wel, alleen nogmaals, het is, het is opmerkelijk, en Kouperers heeft dat zelf ook gezegd, hè? ik ben geen briefenschrijver, en hij was ook eigenlijk bijna kwaad op L.J. Veen, zijn uitgever, ja. hè? Dus die, met wie uh, de correspondentie, daarvan uh, is het leven daaruit afkomstig, daar heeft hij tegen gezegd, verscheur mijn brieven, hè? als ik nog beroemder ben dan nu, dan mogen ze niet worden doorsnuffeld. Maar dat kunnen wij nu allemaal lekker wel doen. Ja. Onno, oh, dank. Alsjeblieft. Uh, informatie is allemaal te vinden op de teletextpagina 260. En op de website, dan ziet u alle titels van de boeken die Onno besproken heeft. www.newshow.nl. Nogmaals, dank. Voor de uitvoering van Richard Wagner's opera Das Rheingold het goud uit de rivier de Rijn dus... heeft het Utrechts Studentenconcert... een even toepasselijke als ongewone locatie gekozen. Een Rijn-aak. Daarmee viert het symfonieorkest deze zomer... zijn 38e lustrum. Om de organisatie te citeren... bij elk lustrum wordt een stunt bedacht... en het liefst eentje die de vorige overtreft. Nou, of dat deze keer weer lukt... dan gaan we horen van Juraj Mol. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat is Rheingold. He, de eerste opera uit Wagner's Cyclus... de Ring des Niebelungen. Uh, Waarom dachten jullie, we moeten uh, das Rheingold doen? Nou, ten eerste... Uh, kwam het uh, idee van het Rheingold het eerste? Of het kwam het idee van de Rijnaak het eerste? Hoe, hoe ging uh, het? Het idee van de Rijnaak kwam het eerste. Um, er zat een uh, aantal jaar geleden in het orkest. Een, een jongen en die zijn vader was binnenvaartschipper. En ze hadden zo'n uh, zo schip, en dat zo'n lege bak zit daarin. Um, en die zei van, nou, kunnen we niet eens een keer een concertje geven in dat schip? Uh, toen zijn ze met z'n drieën een lascursus gaan doen om het zelf in elkaar te bouwen. Dat lukte natuurlijk niet, uh, maar dat idee is wel blijven bestaan. En toen kwam dit jaar de verjaardag van Richard Wagner, 200 jaar. Ja. Uh, en het US Concert 190 jaar, het oudste sinfonieorkest van Nederland. Nou ja, dat moet natuurlijk wel gevierd worden. Uh, en dat kwam samen en met het idee van, uh, van dat schip, van dat vrachtschip. En dan Wagner op de Rijn uh, uitvoeren. Dat kwam eigenlijk samen. En toen was het eigenlijk snel besloten. Nou ja, het is natuurlijk nogal een onderneming. Ik heb, ja. ik heb gisteren een kijkje genomen. Ja. Daar uh, in, dat, uh, in dat schip. Uh, je denkt eerst, hoe kan dat er allemaal in? Maar het, ja. het, het lukt toch wel. Aan de ene kant zit het orkest. En heb je in het midden is er dan een podium gemaakt. En dan kunnen er nog 500 mensen bij. Hè? Zeker, ja. Nou ja. Het is een enorm schip. Het is het allergrootste overdekte, wat dan droge ladingsschip heet. Dat betekent gewoon dat er containers in worden vervoerd. En dit is het grootste overdekte schip van dat type dat er rondvaart in Europa. Uh, er zijn er twee van, daar hebben wij er één van gehuurd. En uh, gewoon, toen zijn we gewoon twee jaar geleden zijn we gewoon gaan kijken... kan het technisch en ook op andere manieren kan het. Uh, en dat in het begin wist niemand dat, want het is nog nooit gedaan. Dus dat was heel spannend. En een aantal mensen zeiden ja, een aantal mensen zeiden nee. En uiteindelijk blijkt het gewoon te kunnen. Want er is nogal wat wat je op moet lossen. Want ik bedoel, als je als buitenstaander uh, denkt een concert in een Rijnaak... dat is alleen maar gegalm tegen dat, uh, dat ijzer Ja, Ja, nou, had, zeker de akoestiek. Dat was toch ja. op het laatste moment spannend geweest. Hij heeft Een uh, akoesticus van de TU Eindhoven die heeft daar wel modellen voor gemaakt. Maar uiteindelijk weet je het pas als je erin zit. Uh, dus je kunt het nooit zeker weten voordat je met het hele orkest daarin gaat zitten. En hm. dat hebben we dus vorige week voor de eerste keer gedaan... En wie had dat gedacht? Die Rijnaak is akoestisch echt bijzonder goed om een concert in te zetten. <lacht> dat is onwaarschijnlijk? Dat is totaal onwaarschijnlijk. Ja. Dat wist niemand. Uh, iedereen slaakte een zucht van verlichting. Die akoesticus die heeft daar test gedaan. Die zegt, ja jongens, ik weet niet wat ik eraan zou moeten veranderen. Ik weet niet wat je eraan moet doen. Dus het blijft gewoon zo. Hoe bestaat dat dan? Uh, ja... Dat, dat is een beetje, beetje geluk, denk ik. Want ga, um, ga in de reinaak staan... en uh, uh, ik heb er wel eens gestaan in zo zo'n ding... Ja. op zo'n graanheuvel van je roept wat. Nou, het komt je van alle kanten tegemoet. Ja, het tegemoet. komt 15 keer terug. Ja. Maar er zit natuurlijk van alles ingebouwd. Hè? Dat ding is totaal volgebouwd met staalwerk, ja. uh, stoelen, podium, uh, licht. Nou, alles zit erin. Um, en het, het, het, uh, het theaterdeel binnen dat schip, dat is zo gebouwd... Dat, uh, dat je gewoon die galm niet meer hebt. En dat de akoestiek eigenlijk... Best goed is. Ja, maar goed, het is niet een soort gelikte concertzaal geworden binnen. Nee, nee, nee. We zeiden echt vanaf het begin, als je dat schip binnenstapt, dan moet het niet zijn alsof je in carré komt. Dan nee. hadden we ook in carré kunnen gaan spelen. Dus dat die enorme stalen bak, uh, die dus op de rijn dobbert, die moet bewaard blijven. En dat, dat beetje roestige staal, dat is echt centraal in het concept van het van theater, maar ook van de voorstellingen. Um, en dat wat daarin is gebouwd, dat, zijn, dat is ook een theater van gewoon enorme bergen stalen pijpen. Met houten, met houten vlonders, uh, water erop, flonders. En daar hebben we ook niks aan gedaan. Geen gordijntjes, bloemetjes, nee. niks. Gewoon het dat ziet, staal. Ja, het, het ziet er heel basic uit. Ja, ja, maar dat heel industrieel. Ja, dat is ook heel mooi. Heel ja, dat is ook mooi. Ja, dat is maar ook kan het later dan nog als een containerschip gebruikt ja, dat worden? Ja, over een paar weken wordt het gewoon weer leeggehaald... en dan gaat het schip weer als containerschip Maar wacht eens even, jullie, jullie liggen op dit moment in Rotterdam... om een beetje te ja. repeteren eigenlijk. Klopt. En daarna dan gaan jullie dus eerst de, de, de Rijn afzagen. Dan gaan we uh, helemaal afzagen. de Rijn op. Uh, op ja. ja, ja dan. En dan uh, <laughs> uh, beginnen we in Koblenz, uh, de Rijnstad Koblenz. En dan gaan we allemaal Rijnsteden af, Duisburg, Arnhem... Utrecht, een uh, stukje Amsterdam, Rijnkanaal, Amsterdam en dan weer terug naar Rotterdam. En dus op iedere van die plaatsen worden dus concerten er gegeven. Er worden concerten gegeven, ja. Uh, we hebben twee voorstellingen. We hebben wat je al zei. De opera dat is Rijngold, mm. gaat over het rijngoud uh, dat gestolen wordt, uh, aan de Rijn ontrukt. Uh, heel mooi het artistiek concept van de regisseur is ook dat het Rijngoud niet een schat goud op de bodem van de rivier is. Maar juist dat wat de rivier voortbrengt, dus dat transport en die industrie die het voorkomt... en die welvaart die we daardoor hebben, dat is eigenlijk het echte Rheingoud. Dus dat komt heel mooi samen met dat schip natuurlijk. Um, en dan spelen we een tweede voorstelling, die hebben we ontworpen uh, zelf met uh, artsiekleider Victor Nefkens. Um, en dat, die heet de Wagner Experience en die gaat over Wagners... Uh, aanwezigheid in onze 21e eeuw. In alle cultuur en muziek en films... die, we tegenwoordig, die tegenwoordig iedereen kent. Maar uh, hoe dat eigenlijk in verbinding staat met Wagner. Uh, en het orkest speelt daar ook voltallig. Uh, daar zijn uh, solisten bij. Bijvoorbeeld uh, Florian Magnus Meyer, dat is een gitarist. Uh, een metal-gitarist. Dan denk je, metal, hoe komt dat daarin? Wat blijkt dus, uh, dat wist ik ook niet, maar metal is als geen ander geïnspireerd door Wagner. Er zijn echt hele grote pieven in, de, in, de, in, de metals, in het metal genre, zeg maar. die Wagner als een allergrootste invloed uh, beschrijven. Nou, dat soort dingen dat vinden wij mooi, dat soort connecties. En toen hebben wij Florian gevraagd een van zijn metalstukken te arrangeren voor symfonieorkest. En dat komt hij dus live daarbij ook zo leren. Um, daar is videokunst gemaakt door de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. En uh, met grote films die ook door Wagner zijn geïnspireerd. En dus die videokunst met die films en het orkest en de solisten, dat komt samen tot één voorstelling. En dat vertelt het verhaal van Wagner in de 21e eeuw. Is dat een beetje bedoeld voor de jeugd? En... Ook. Um, het is ook bedoeld om een breder publiek aan te spreken. Mm -hmm. Hoewel um, we juist weer verrassend veel uh, reacties krijgen, van uh, toch ook weer wat uh, klassiekere mensen. Die uh, zeggen, ik vind het leuk om uh, te zien hoe Wagner dan nog meer bestaat. En ik, ik, ik ken de opera. Maar uh, dit, ja. dit soort dingen wist ik niet. En dat vind ik dan ook leuk om te zien. Dus het. Toch ietsje breder. Een van de eerste dingen die jullie dus op moesten lossen... was natuurlijk de, de Rijnaak en de akoestiek. Maar ja. er zal toch wel iemand op een goed moment ook de vraag hebben gesteld... hoe gaan we dit betalen in godsnaam? Ja, vanaf het begin en doorlopend. Dat wordt elke dag wordt ja. die vraag weer gesteld. Want Tien voorstellingen? Ik geloof dat de hele begroting 8,5 ton is of zoiets. Ja, he? 16 voorstellingen. Um, en dus in, in 16 voorstellingen zes steden. Uh, die begroting, dat heb je ongeveer goed inderdaad. Um, dat komt ten eerste omdat wij een orkest hebben. Het studentconcert. Studentenconcert, uh, dat is een in wezen een amateurorkest. De meeste mensen zijn geen consultoriumstudent. Uh, dat, uh, dat wordt niet betaald. Wij worden zelf niet betaald als organisatie. Uh, en er wordt heel veel samengewerkt met andere partners. Uh, we hebben uh, een enorme rit partners opgebouwd uit de cultuursector... maar ook uit de industrie de binnenvaartsector... En door al die samenwerkingen en van iedereen een beetje geven en nemen... dan komt het al die dingetjes die komen uiteindelijk samen. Um, en uh, ja, wat er uiteindelijk gerealiseerd is voor de hoeveelheid geld die je noemt... dat is echt ongelooflijk. En dat, dat, ja, dat, dat komt niet vaak voor dat er zoveel voor, eigenlijk relatief zo weinig uh, wordt gedaan. En dat... Dat past ook bij deze cultuursector. Nou ja, en heel veel liefdewerk oud papier, hè? Ja. Yeah. Heel veel mensen die gewoon voor niks daar werken. Ja, enorme, en, uh, enorme, enorme ja. vrijwilligers-ansoasme. Uh, okay. Dank je wel. Moyle, een van de zeven studentenorganisatoren... van de opera Rheingold op de Rijn en de Wagner Experience. Informatie via onze website, nieuwshow.nl. Zometeen Herman Wijfels in Kamerbreed, Tini Cox van de SP... en Jan Mulder, VVD Europarlementariër. Tot volgende week.